Goedenavond, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. In Polen zijn steeds meer zorgen over de grens met Belarus. Dat land ligt ten oosten van Polen en is bondgenoot van Rusland. De Belarussen zouden met helikopters langs en misschien ook over de grens zijn gevlogen. Dat zeggen Polen die in de buurt wonen. In Warschau zeggen ze extra militairen naar de grens te sturen. De Belarussische autoriteiten hebben niet op de berichten gereageerd. Nederlanders in Niger krijgen het advies om binnen te blijven. Het is gevaarlijk in dat land sinds de militairen de president buitenspel hebben gezet en de macht overnamen. Frankrijk zegt zo'n 1200 mensen weg te halen uit Niger... en heeft aangeboden ook mensen uit andere Europese landen mee te nemen. Nederland heeft daar nog geen ja op gezegd. De voetballer I.H. Taren vertrekt naar Turkije. Als hij de medische keuring doorkomt... tekent hij een contract voor vier jaar bij Samsung Sport... Iatare brak op jonge leeftijd door bij PSV. Na problemen met de trainer vertrok hij naar het Italiaanse Juventus. En die verhuurde hem weer aan Ajax. Daar speelde hij weinig omdat hij bedreigd werd door criminelen. Hij werd ook twee keer opgepakt, maar beide keren weer vrijgelaten. Een DJ van BBC Radio 1 is geschorst omdat ze onbeschoft deed tegen een collega. De zender had een programma live vanaf Ibiza... Charlie Hedge was aan het presenteren en Ariella Free die kwam binnen om te klagen over de muziek. Luister maar. Hi, how are you? Good, you okay? Yeah, it's been great. I? <laughs> Can I be honest with you, Charlie? I expected better of you. What, as in to sound like you? I don't like this song. Oh, really? I hate it. Listen, on my binds my rules. What are you talking about? Listen, dance happens. I'm sorry. Sorry, I'm taking I'm your mic down. It's my show, Arielle. Have some respect, please. Is het dan tampons? Have some respect. Ja, see you later. Free mag een week niet werken hierom. De BBC zegt tegen Britse media dat de gedragsregels bij de omroep heel streng nageleefd worden. Het weer: het is op de meeste plaatsen droog en met geluk kun je een supermaan zien vanavond. Morgen regen, maar later vaker zon. Het wordt 20 tot 22 graden. ZFM. Verkeersupdate. verkeersupdate.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 Oh Tweede uur jazz bij ZFM. Elke zondag van 10 tot 12. Mijn naam is uh, Marco en ik vind het heel fijn dat u luistert. Het eerste uh, nummer wat u hoorde is van uh, V. Klaassen, van het album V. Klaassen Sings. Uh, True Portraits of Chet Baker. Het nummer heet uh, Frenesi. En het mooie aan dit nummer vind ik dat uh, hierin een, uh, een baritonsaxofoon wordt gebruikt. En een baritonsaxofoon is... Uh, wat ja, over het algemeen gezien als een, een log-instrument... en meestal als een begeleidingsinstrument. En hier heeft het duidelijk uh, de, de, de solopartij... samen met de, natuurlijk de mooiere heldere stem van V. Klaassen. En uh, deze sax wordt gespeeld door uh, Jan Menu. Het is een, uh, een Nederlandse saxofonist. Uh, hij wordt vooral gekenmerkt om zijn melodisch spel... zijn eigen frasering, harmonisch inzicht... en zijn sterke muzikale persoonlijkheid. Nou, dat kwam ook allemaal wel naar voren... En dit uh, prachtige nummer van, uh, van het album van V. v Klaas... sings Two Portraits of Chet Barker. Nou, als je het over natuurlijk uh, een jazzprogramma maakt... en je, je zet het instrument de saxofoon centraal... dan mag er natuurlijk één uh, saxofonist helemaal niet missen. En zijn bijnaam uh, is de Bird... omdat men vond dat hij kon, uh, bijna kon zingen op zijn instrument, de saxofoon. En zijn naam is uh, Charlie Parker... Ik heb een nummer uitgekozen van Now, Now's the Time van Charlie Parker. Volgens uh, Charlie Parker. En hierna de Hank Mobley met Soft Inspirations. Het is uh, tijd voor een beetje een uh, andere soort muziek. En ik heb een mooi nummer uitgekozen van, uh, van uh, Dina Washington. Dat is een Amerikaanse jazz saxfoon. Ik zeg helemaal met saxfoon in mijn hoofd. Daarna was een jazz En Destination Moon is een uh, nummer wat geschreven is... Uh, bij Marvin Fisher en Roy Alfred. Maar het, uh, de eerste... Uh, opnames, dat is wel grappig om te weten, die zijn uh, uitgebracht door uh, Nat King Cole met zijn uh, orkest in 1950. Zoals gezegd, uh, van het album Blue Note Trip, Destination Moon, vertolkt door Dina Washington. Come and take a trip in my rocket ship. We'll have a lovely afternoon. Kiss the world goodbye And away we'll fly Destination moon We'll travel fast as light Till we're out of sight The earth will be like a toy balloon What a thrill you'll get riding On my jet Destination moon We'll go up Up, up, up Straight to the moon we two. Blue. I'll be out of this world with you. So away we'll steal in my space mobile. A supersonic, a honeymoon. Leave your cares below, pull the switch, let's go. A destination moon. you The Nation Moon van uh, Washington, um, een prachtige, prachtige, stem en een Nederlandse zangeres die ook zo'n vreselijk mooie stem heeft en die ook wel vaak, uh, die ik ook wel een warm hart toedraag... en waar ik ook een keer een persoonlijk interview heb mogen doen. Dat is natuurlijk Laura Ficci. En ik heb ook iets, uh, ook voor deze prachtige zondagochtend uitgekozen. You and the Night and the Music van Laura Vici en Short Dijkhuizen. Hi, ik ben Laura Fici. Ook ik luister naar ZFM Radio, het ritme van Zandvoort. I'm We must live for the moment Love till the moment met het nummer You and the Night... en de music van het album The Best Is Yet To Come. Een prachtige Nederlandse jazzzangeres... die eigenlijk haar carrière eerst in de popbusiness begon... met een, uh, een meidenband. Um, nou, we blijven toch nog een beetje hangen in het, uh, in het saxofoongebeuren. En dan natuurlijk, als je het over een van de grootste in de geschiedenis hebt... Dus dan is het natuurlijk ook wel uh, John Coltrane. En John Coltrane, de bijnaam Train, wiens zijn vader uh, kleermaker... En, uh, Halftijd muzikant was, studeerde eerst klarinet en ging pas later over naar de saxofoon. Dus uh, toch wel veel uh, jazz-saxofonisten hebben eerst andere muziekinstrumenten gespeeld. Uh, veel beginnen eerst op piano, maar zoals John Coltrane die begint eerst op klarinet. Uh, Ik heb een, uh, een album, John Coltrane, My Favorite Things. En uh, het gelijknamige nummer, My Favorite Things van John Coltrane. train, my favorite things op uh, sopraan saxofoon deze keer uh, John Coltrain. Het nummer duurt nog uh, een dikke 10 tot 12 minuten, dus ik wil hem hier graag uh, afbreken en overgaan eigenlijk tot een andere soort van uh, jazzmuziek. We stappen ook even af van, uh, van de saxofoon. We gaan over naar de trompet. Ook natuurlijk een prachtig instrument voor de, voor de jazz. Ik heb een uh, een Nederlandse jazz-trompetist gevonden, Erik Vloeimans. Hij komt uit Huizen. Hij begon zijn uh, trompetstudie aan het Rotterdamse Conservatorium. En hij studeerde eigenlijk eerst klassieke muziek... toen hij later uh, pas uh, overging naar de jazzafdeling, nadat zijn interesse voor de stroming was gewekt. Als jazz-trompetist studeerde hij ook in 1988 met Lof af... en zette zijn studie voort in New York... waarbij hij studeerde aan het Donald Byrd... En ervaringen opdeed door te spelen bij uh, grote big bands in Amerika. Hij maakte een soort muziek wat eigenlijk... Uh, nou, je zult het zometeen ook wel horen. Het is een beetje meer elektronische muziek. Dus niet meer echt die klassieke muziek. En het is eigenlijk een beetje een combi tussen jazz en pop. Daar valt het wel te kwalificeren. Daarbij is de trompet het belangrijkste muziekinstrument. Echter de trompet in zijn muziek die, uh, is niet overheersend. Maar wel heel warm. En uh, modulieus. Dus ik zou zeggen, uh, oordeel zelf. Into the Sun van Eric Vloemans. Erik Vleumens, Into the Sun. Echt een... Uh, prachtig, op de, op de trompet. Nederlands... Uh, muzici, Nederlandse trompetist. Echt... Uh, als je gaat zoeken, zie je hoeveel Nederlanders... eigenlijk ook en jonge Nederlandse mensen er zijn... die toch nog een warm hart aan de jazzmuziek... toedragen. En er zijn ook mensen in Zandvoort die dat doen. En dat is uh, onder andere de organisatoren... van het uh, Theater de Krocht. Waar normaal gesproken altijd veel... Uh, Jazz optreden zijn. In de zomerperiode ligt het even stil. Echter, het eerste concert uh, kan ik u wel mededelen. Zal het zal plaatsvinden op 10 september in 2023. Um, het concert is Celebrating the Jazz of the Carpenters en het wordt vertolkt door uh, Mariske Heckenberg, Zang, Louis Gerrits, straks, Jean-Louis Van Dam op piano, Edwin Cortilius op bas en Frits Lansberg op drum. Zoals gezegd, het. Uh, de eerste agendapunt voor het theater De Krocht is alweer bekend. En dat is op 10 september. En het is Celebration of the Jazz of the Carpenters. Als je natuurlijk een programma hebt, dan ga ik nog een keer weer terug naar de, naar de saxofoon. Dan mag één persoon natuurlijk ook zeker niet missen. En dat is ook een Nederlandse saxofonist, altsaxofonist saxofonist En dat is Piet Noordijk. En die vierde in 2007 in het Bimhuis. Zijn 75e uh, verjaardag en zijn 60e uh, verjaardag... Uh, Zeg maar dat hij in de jazzmuziek bezig is. Hij heeft daarvoor een uh, album uitgebracht. Het heet Piet Noordijk uh, Jubilee Concert. Piet's Groove, dat is zijn uh, kwartet, zijn band. En ik heb uh, ook een. Uh het heet ook Pete Groove Live. Het is een live nummer. Ik speel niet zo graag live nummers... omdat je dan altijd uh, het publiek mee hoort op radio. Maar desalniettemin heb ik deze toch uitgekozen... omdat het een prachtig nummer is. Het is uh, Piet Noordijk met het nummer Pete Grooves Live vanuit het Bimhuis. Noordijk met zijn uh, jubileeconcert live uit het Wimhuis in Amsterdam. Het nummer heet Piet uh, Groove. Nou, je hoort het, een live opname van uh, Piet Noordijk, oud saxofonist. Uh, we gaan nu over naar een heel andere soort van muziek. En uh, um, ook naar een ander instrument trouwens. Het is uh, ook een muzikant die ik uh, al vaker ook live heb gezien. Het is echt een fantastische uh, trombonist, schuiftromborne zanger en componist. Hij speelt voornamelijk uh, jazz, funk en R&B. En, aan van, en uh, aanverwante stijlen. En vanwege zijn roodkleurige troepen, heeft hij ook wel de bijnaam Mr. Red Horn. En ik heb het over Niels Landgren. Een muzikus uit Zweden. Nou, je hoort het niet vaak dat een jazzmuzikant uit Zweden komt. Hij speelt samen met een, uh, een jonge Duitse band, Moblo. En ik heb een nummer. Uh, ja, vind ik wel een heel gaaf nummer. Het is ook een beetje meer funky dan jazz, denk ik. Maar Ach, het hoort ook bij de jazz stijl en het nummer heet uh, Fried Chocolate. Blows met het uh, nummer Fried Chocolate. En uh, waarop meespeelde Lins Antrim. Um, we zijn alweer bijna aan het einde gekomen. Nou, we zijn niet bijna aan het einde gekomen. We zijn aan het einde gekomen van uh, 2 uur Jazz. Hier vanuit Zandvoort op ZFM. Mijn naam is uh, Marco. Ik vond het heel fijn dat u geluisterd heeft. Volgende week zit mijn collega Jeroen hier op deze plek. En hij zal ook weer uh, prachtige jazzmuziek voor u uh, brengen. Elke zondag van 10 tot 12 op ZFM Jazz. Um, ik sluit het af met een, een van mijn favoriete uh, saxofonisten. Ik heb hem een paar keer live mogen zien... toen hij in de band speelde van uh, Maceo Parker. Ook een fantastische uh, saxofonist. Um, hij, uh, uh, de, de, hij speelde in de achtergrond van James Brown... ook samen met uh, Maceo Parker en Fred Les Wesley. En later hebben zij ook een band opgericht. Het heette de GB Horns, oftewel de James Brown uh, Horns... Ik uh, Later is hij ook weer uh, uh, zeg maar solo gegaan. Zijn naam is uh, P.V. Ellis. Ik heb een, uh, een, uh, van het album Nieuw ik een, een lekker funk nummertje gekozen. Zoals gezegd sluiten we dit uur jazz af met P.V. Ellis Chicken Soup. Bedankt voor het luisteren en graag tot een volgende keer.